Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Oud-medewerkers van een zorgboerderij in Wedde in Groningen noemen de situatie daar sadistisch. Vandaag staan twee medewerkers van de zorginstelling voor de rechter. Ze worden verdacht van mishandeling van 10 bewoners. Verslaggever Roel Pauw volgt de zaak. De rechtbank heeft een hele reeks incidenten doorgenomen die zouden hebben plaatsgevonden op die zorgboerderij. Michel K., een van de verdachten die een bewoner een glas water in zijn gezicht gooit. Michel die een bewoner aan één oor naar zijn kamer trekt. Hoe een lastige bewoner een wasmand over zijn hoofd krijgt. Hoe een bewoner die blijkbaar iets fout heeft gedaan hardhandig in een bloemenperk wordt geduwd. De oud-collega's van de verdachte omschrijven de acties als kwetsend, vernederend en psychopathisch. De verdachten geven toe dat hun gedrag af en toe te ver ging, maar zeggen dat ze het deden om de bewoners van de zorgboerderij te helpen. Er is een Nederlandse man vermist geraakt in Griekenland. De man van 74 ging alleen wandelen op het eiland Samos, maar kwam niet meer terug. De politie is een grote zoekactie gestart op het eiland met drones en met een reddingshond. Medicijnen tegen de geslachtsziekte gonoreu werken niet meer goed, daarvoor waarschuwt de Europese Gezondheidsdienst. Zij maken zich zorgen, de geslachtsziekte kan zorgen voor gezondheidsproblemen. Mannen kunnen een infectie aan de bijbal krijgen en bij vrouwen kunnen de baarmoederhals en eileiders ontstoken raken. Een dieet dat niet alleen goed voor jezelf is, maar ook voor de planeet. Volgens wetenschappers bestaat het het planetair dieet. Je eten moet voor de helft uit groente en fruit bestaan. Dat is best goed te doen, zegt voedingsdeskundige Maaike Hogenboom. Dat doe je eigenlijk om letterlijk bij iedere maaltijd iets van groente of fruit te eten. Denk aan wat plakjes komkommer op je brood. Uh, denk aan wat fruit in een smoothie. Ja. Dat is, het is best wel haalbaar als je een beetje je best doet. En als je je aan het dieet houdt, leef je volgens experts niet alleen langer. Je zorgt ook voor bijna 30% minder uitstoot. Het weer, vanavond vooral in het noorden nog regen langs de kust... en in het westen zware windstoten. Morgen ook regen, maar iets warmer een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een avondspits in noord met vooral dagelijkse files... die niet veel meer vertraging veroorzaken dan 10 minuten. Wat opvalt is de A7 gewoon richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend staat nu 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. En er zit nog altijd druk op de N9 bij de werkzaamheden bij Sint Maartenzee. In beide richtingen moet je rekening houden met zeker 20 minuten vertraging. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM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 felony to be so convinced that you're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 Yeah Sisters and cousins from you to me and more, always sniffing for new Miss Moonshine. The world is yours, Miss Moonshine. Climbing on the hill like a coat, Miss Moonshine. Taking everyone on a boat, but it helps to be alone sometimes. See the stars and read the signs, Miss Moon take some time for you Go to a place with beads and great dance ice cream Pancakes on last mountains, a garden center do Miss Moonshine, find your peace the climbing wall Miss Moonshine Watch yourself to your own rabbit hole. While there may be endless beats to your heart, you can't take every one on your arc, Miss Moonshine. You're an animal, too. You're the new Aphrodite, and you are cool for me. I like to give you songs.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 To each other's eyes Felt this instant spark Fire started inside my heart A bright light in the dark Both wanted and more felt so pure At the same time so divine But I knew I should fight it Cause I'll never be yours And you never could be mine So I go Cold turkey of this addiction that you are you out of my heart I'll never forget the love we had perfect words you said to me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 And they still stomach their own government. We force it down with nothing. For we're still hungry. Now they tell us don't complain, you with your silver spoon. Well, we stand to lose more than every single one of you. Instead of taking a working man's bread, you better kill him. Fuck. That just can't be true If that's what you think about it They'll fuck you too woo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 fuck We zitten achter ons programma dat heet Nashville. En dat uh, is een syndicated programma. Daar zou dit zomaar in kunnen passen. Bluegrass uit Noord-Holland. En die jongens die heette Barnyard T.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 It could be me it is so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 Ja, dat is de gastmuzikant van vanavond. Maar ik uh, ga eventjes even opnieuw beginnen. Um, dit was mij Evans met uh, papa uit uh, de maand april, kan ik me herinneren. En dat was een single die ze al eerder heeft uitgebracht. En ik is zonder een reden, want we hebben ook haar aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Kijk, want dan heb ik het uh, netjes straks...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 Uh, maar volgens mij was het 2023 geweest uh, dat jij de EP Bitterzoet hebt uitgebracht. Ja, dat, uh, dat was 2020 alweer. Dat, uh, 22 alweer. 22, serieus? Ja, we hadden het goed. Ja, ja. Ja. Nee, de EP Bitterzoet inderdaad. En dat had veel neosol invloeden. En dat was uh, voor mij echt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 Nee, dat was wel mooi geweest. <laughs> ja, dat wel ja, dat zou wel heel erg... Ja. Ooit, ooit een keer, ja, dat gaat wel lukken. Ooit een keer sta ik met Bittersoet in Bittersoet. Ja, dat zou, <laughs> dat zou wel heel erg uh, mooi zijn. En bovendien, uh, Bittersoet uh, kan af en toe uh, een onderdeel zijn van Paradiso, heb ik wel eens begrepen. Ja, het is zeker met elkaar gelinkt, ja. Ja, ja het, uh, er zitten soms uh, dingen van hunzelf uh, tussen, maar soms uh, werken ze ook nauw samen met Paradiso, heb ik wel eens begrepen. Dus uh, in dat opzicht... Uh, is dat natuurlijk wel prettig, maar voor mij is hij helemaal prettig, die zaal. Want uh, ja, ik hoef alleen maar hier in Zandvoort op te stappen en in Amsterdam uit te stappen. En ik ben uh, vijf minuten later in Bitterzoet. Zo werkt dat.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 Voor het donker binnenin, ik heb een duivel op mijn schouder. Ik kan mijn hele leven schuilen, schuilen tot het donker. In de drukte, in de drank, in dromen die ik had. Ik kan mijn hele leven schuilen. De spin der illusie trekt de wet om mijn geloof Dat er elke dag de zon schijnt zonder wolken in hun hoofd Alsof iedereen de kans krijgt en wij zien ze niet staan Wat heb ik aan die groei bij, niet zet mezelf onderaan Ik wil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 Met mezelf It is just what it is separate ones and though we stood shoulder to shoulder ...deze Laniek ook hier in de studio gehad. Tenminste in ieder geval de, de band. Want het is een band. Ze zijn met z'n twee. Sem van Genf is de andere helft... ...van uh, Laniek. Maar de naamgever is Laniek Redijk. Maar je schrijft het dus met... ...la en dan Niek... ...met een Q. U E En er zitten ook nog wel wat uh, verhalen... ...daarbij, want...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 When I'm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 Dit zijn Rensja hier en Alman Call. KVR heet een laatst verschenen single. En ze zijn binnenkort volgende week vrijdag. Gaat u zien wie in het pak erna. Soms is het rot met kiks, soms is het ook al dicht. Soms is het helemaal niks, maar ik moet ja zijn. Dus als iemand me mist, ben ik precies waar ik was. Ik ben nog steeds in de mix.